Ik moet blij zijn. Waarom denk ik ineens aan dat verschrikkelijke hospitaal? En al die afgerukte armen en benen? En die arme Denisov, die zo helemaal veranderd en onderdanig is geworden? Waarom herinner ik me zo levendig die stank van dood vlees? Terwijl alles wat ik zie, die zelf ingenomen Napoleon is... en onze eigen roemrijke vorst. De oorlog is voorbij. Er komt vrede. Waarom denk ik daar niet aan? Vrede. Later kwamen de drie keizers, Napoleon van Frankrijk, Alexander van Rusland en Frans van Oostenrijk, bijeen om Polen tussen elkaar te verdelen. En vijf jaar lang beleefde Rusland een periode van ongestoorde vrede. In de lente van 1809 moest vorst Andrei Graf Rostov voor zaken te Otradnoyen bezoeken. Neemt u me niet kwalijk, excellentie? Waarvoor, Petrushka? Ik vloot, excellentie. Ik vergat wat ik deed. Als je maar uitkijkt waar je rijdt, kun je zoveel fluiten als je wilt. Je kunt er niets aan doen als je je gelukkig voelt. Het is allemaal zo plezierig. Wat dan? Oh, de dag, de zon en het bos waar we doorrijden. Alles is al groen. De berken, de elzen, de kersenbomen. Zelfs de paarden zweten. Zo warm is het, hè, jongens? Waar heeft hij het over? Oh de lente. De natuur vernieuwt zich alsof er nog hoop op aarde bestaat. Ha, ha, ziet u dat, excellentie? Dat is nog eens koppig. Die oude eik daar. Hij heeft nog geen enkel groen blaadje uitgestoken. Alles om hem heen loopt uit, maar hij gelooft niet de lente op zonneschijn. Het lijkt wel of hij boos is op de anderen omdat ze zo gek doen. De eik heeft gelijk. Duizendmaal gelijk. Er is geen lente, geen zon, geen geluk. Laat de anderen, de jeugd, geloven in dat steeds weer herhaalde bedrog. Maar wij kennen het leven. En ons leven is voorbij. Vang, Sonja! Oh, suffig, nou blijf je in een weer vallen. <tie> Pak een Petja, ga er mee. Ja? Ja, daar gaat hij. Natasha, er komt een rijtuig de laan op. Wat zou dat? Vang, Petja! Het is die gas voor je vader. Straks ziet hij je. Dat kan me helemaal niet schelen. Ja, spring! Ik heb Dag. Je bent veel te oud om met ballen gezien te worden. Kom mee achter de heg. Mijn nee, best. We gaan ons verbergen en kijken hoe hij eruit ziet. Kom, Petja. Oh, wat is hij oud? Ik vind hem helemaal niet oud. En hij is heel knap. Ja, maar een beetje grippig. Wie zei papa dat hij was? Mm. Forst André Borkonski. Oh. Hij was in de oorlog bij de staf van uh, generaal Kutuzov en, en werd gewond bij Austerlitz. Papa, papa gaat op de gemoed. Hij is veel aardiger als hij lacht. Ja. ja, nu ziet het er helemaal niet zo kwaad uit. Meisjes, Petja. Hey, wat vervelend. Papa roept ons. We komen, papa. Doe wat aan je haar, Natasja. Het zit zo slordig. Ach, maak je niet druk. Wat doet het er toe? Nou, goed. Wacht maar even. Mijn kinderen groeien een beetje dit wil toch U moet ze maar niet kwalijk nemen. Wie is uw dochter? Die lange donkere. Dat is mijn Natasja. Ze is al zestien, maar gedraagt zich nog als een kind. Daar zijn we, papa. U bent toch niet boos? Nou, well, nee, mijn jongen. Ik wou alleen dat je onze bezoeker van de kale heuvel, Forst-André Bolkonski leerde kennen. Mijn dochter Natasha Forst, mijn nichtje Sonja en mijn jongste zoon Petja. U, u kent mijn broer Nicolai, is het niet, meneer? Hij zei dat hij u ontmoet had. Uh, ja, ik geloof dat wij elkaar een keer gezien hebben, ja. Nicolai is nog in het leger. Waarom is u er niet meer bij? Nou, nou, genoeg gevraagd. Jullie zien Forst-André allemaal weer aan het idee. Kom, we uh, hebben verhuisd. Dan kunt u uw kamer even zien. U blijft vannacht toch? Uh, als het beslist moet. Hoor je dat? Als het beslist moet. wie de nacht niet bij ons zou willen doorbrengen. Iedereen vindt het altijd even prettig. Ik vind dat hij er ongelukkig uitziet. Zijn vrouw is gestorven, weet je? Hij is weduwnaar. Ja, maar dat is al zo lang geleden. Ik denk dat hij een van die mensen is die niet getroost willen worden. Oh. Kom, beetje. Laten we weer gaan ballen. Ja, wie het eerste bij het veld is. ja. <lacht> Daar zijn we het dus over eens, Graaf. U doet uw best uw reserve aan mannen tot het vereiste pijl op te voeren. Het is moeilijk, Forst. Die arme kerels. Ze vinden het niet prettig van hun vrouw en kinderen weggerukt te worden. En het maakt mij ook niet gelukkig. We hebben tenslotte vrede. Kracht tijdens de vrede is het veiligste middel tegen hernieuwde vijandelijkheden, Graaf. Ja, ja, u heeft zonder twijfel gelijk. Ik weet dat u een studie hebt gemaakt van dit soort dingen. Boeken geschreven en zo. Boeken? Bent u schrijver, Forst? Uw vader vlijt me, Gavin Vera. Ik heb een kritisch overzicht geschreven... van onze laatste twee ongelukkige veldtochten. En een plan tot hervorming van de dienstvoorschriften... vergeet dat niet. Als ik mag, Vorst, zou ik graag eens naar Bukuchorovo komen... en uh, de veranderingen zien waarvan u me verteld hebt. Dat moet u zeker doen. Het is voor mij wel een vreemd idee... die vrijlating van de horigen. Hebt u uw horigen vrijgemaakt? Ja. Maar dat moet u duizenden gekost hebben? Integendeel, ik heb erbij gewonnen... In plaats van gedwongen arbeid... ...werken ze nu voor zichzelf... ...en betalen mij pachtgeld. Ik hoorde dat de jonge bezoeker het ook geprobeerd heeft... ...maar dat hij er niets van terecht heeft gebracht. Oh, hij is een waarhoofd. Je hebt een zakenverstand nodig om zoiets te kunnen doen. Je moet niet zulke dingen over Pierre zeggen, papa. Ik vind hem erg aardig. Ik ook. Maar toch vind ik dat hij net zo weinig verstand van geldzaken heeft als ik. Maar nu hebben we genoeg over zaken gepraat. Misschien wil voorstaand Drie een robotje wist met ons spelen. Oh, goed idee... Sonja, vraag nu een jasje aan het tafeltje klaar te zetten. Jij en ik. Uh, Vera, neem me niet uh, kwalijk, ik moet morgen vroeg weer op weg. Oh, ik moet dus net alle uur. Ik moet om zes uur weg. Als ik dus nu afscheid mag nemen. Ik wou voor u zingen als u klaar was met papa. Het spijt me dat ik me dat genoeg moet ontzeggen. Laat rustig af in, laat rustig. Laat rustig, vorst. Ik zie u nog voor u weggaat, vorst. Uh, dank u. Forst André? Ja. Stoort het u als ik zing? Natasja, je moet naar buiten. Oh, nee, nog niet, mama. Het is zo'n mooie nacht. Stoort het u, vorst, André? Helemaal niet. Ik lees altijd voor ik ga slapen. Wel rusten vorst. Eén liedje, Natasja, en zachtjes denk eraan. Sonja, wil jij me begeleiden? Is het hier heet? Waarom moeten de luiken toch altijd dicht? Ja, zo is het beter. Een lieve stem heeft ze. Waarom ben ik niet beneden gebleven om naar haar te luisteren? Dat zou me goed gedaan hebben. Ze zingt als een vogeltje zomaar van levensvreugde waar kan ze zo blij om zijn de rastaf zijn arm als ze trouwt zal de vader moeite hebben een bruid voor haar te vinden hoe kan ze zo vrolijk zijn rustig. Slaap lekker, Vera. Wel Wie die eerst is boven is, ja. Sonja. Stil toch. Jullie maken voorstander nog wakker. Ach, hij zei dat altijd nog leest. Vooruit, Sonja. Ja. Ze is vlak boven me. Ik kan me het maanlicht voorstellen op dat jonge, gelukkige gezicht. Wat is er nog, een kind? Sonja. Sonja, kijk. Wat is ze nou? Kijk toch eens hoe mooi het is. Oh, prachtig. Er is nog nooit zo'n mooie nacht geweest. Kijk eens wat een maan. Kom hier, liefje, kom eens hier. Goed dan. Daar, zie je. Het is bijna net zo licht als overdag. Bomen slapen vast niet, het is veel te licht... Ik zou op mijn hurken willen gaan zitten, met mijn armen om mijn knieën en dan wegvliegen. Pas maar op, straks val je nog uit. Oh, jij bederft altijd alles. Ga dan maar naar bed als je wil. Ik blijf hier zitten dromen, dromen. Waar zou ze aan denken? De toekomst? Of denkt ze alleen maar aan dit ogenblik? Aan dit ogenblik van volkomen geluk? God, wat betekent dit allemaal? die schoonheid, dit wonder, en die hemel, die oneindige, eeuwige hemel. Natasha, O, oh, naar bed dan als het moet. Wel te rusten, hoor. Ik zal wel stil zijn. Voor haar zou ik net zo goed niet kunnen bestaan. Voor haar ben ik een oude, ongelukkige man. Verdriet heeft geen plaats in haar leven. En dat is goed. Goede nacht, gravinnetje. Slaap maar lekker. En in de ziel van Forst André rees plotseling zo'n onverwachte verwarring van gedachten en gevoelens dat hij zonder naar een verklaring te zoeken ging liggen en onmiddellijk in slaap viel. Petruska, excellentie. Zagen we hier niet ergens die eikenboom toen we naar Ottra te reden? Oh, je bedoelt die knoestige oude kerel die geen blaadjes wil uitsteken? Ja, dat moet toch ongeveer hier zijn? Rij wat langzaam, ik wil hem nog eens zien. Niet te vinden? Nee, nee, wacht. Daar is hij. Die? Dat is hem niet, excellentie. Die loopt helemaal uit. Nee, toch geloof ik dat het hem is. Stop eens, ik wil uitstappen. Wacht hier op mij. In een heel goed excellentie. Ja, hij is het. Dezelfde eik. Maar helemaal veranderd. Merkwaardig. Een paar dagen geleden leek hij wel dood of stervend. Nou leeft hij weer. De nieuwe jonge blaadjes hebben de oude wonden verborgen. Al de verwoestingen van de tijd. Hij moet wel honderd jaar zijn. En toch vernieuwt hij zich iedere lente. Hij voelt de levensvreugde. Net als dat jonge meisje gisteravond. Excellentie. Ja. Ik heb een paar primula's geplukt voor vrouw de Maria. Dank je wel. Die zal ze mooi vinden. En was het dezelfde eik, Excellentie? Ja. Het is haast niet te geloven. Wie zou gedacht hebben dat die oude... Hij zag eruit alsof hij iets had tegen al die andere bomen in het bos. Je kunt toch maar nooit op het uiterlijk afgaan. Gaan we weer, excellentie? Ja, vooruit maar, Petruska. Hop, jongens. Hop. Nee. Het leven is nog niet voorbij op je 31 ste het is niet genoeg dat ik alleen weet wat ik nog in me heb. Iedereen moet het weten. Pierre, dat jonge meisje dat naar de hemel wilde vliegen. Iedereen. Ik moet in harmonie leven. Met alle anderen. We zijn het bos uit, excellentie. De zon wordt heet. Zal ik de kap opzetten? Nee, laat maar. Petrushka. Ja, excellentie. Ik zal je misschien gauw nodig hebben om met me mee te gaan. Ik ga Bogucharovo voor een tijdje verlaten. En waarom niet, excellentie? Het is niet goed om uzelf op het land te begraven. En waar dacht u, excellentie heen te gaan? Ik denk... Nee, ik weet het bijna zeker. Ik ga naar Petersburg. Bij zijn aankomst in Petersburg werd vorst Andrie dadelijk in de hoogste en meest uiteenlopende kringen ontvangen. Binnen een maand was hij lid van de commissie voor dienstvoorschriften... en voorzitter van een sectie van de commissie voor herziening der militaire wetten. In het gezelschapsleven was hij overal welkom. Maar dat was zijn vriend Pierre niet. Zelfs Pierre's relaties met de vrijmetselaars waren gespannen. En niet alleen op mijn buitenlandse reizen... maar ook hier in Rusland, in Moskou en in Petersburg... heb ik broeders aangetroffen die niet zien in de vrijmetselarij omdat ze worden misleid door de uiterlijke vormen en ceremonieën. Dikwijls als ik op plannen uit ben, krijg ik alleen maar mooie beloften van mannen die net zo goed kunnen betalen als ik. En toch hebben wij de gelofte afgelegd al onze bezittingen aan onze naasten af te staan. Mijn voorstel, geliefde broeders, is dat wij ernaar moeten streven onze hartstochten uit te roeien en onze energie alleen te richten op ons nobele doel. Laten we daarvoor een paar waardige mannen uitkiezen die elk twee anderen opleiden. En als die nou samenwerken zal alles mogelijk worden voor onze orde... die in stilte al zoveel voor het welzijn der mensen tot stand heeft gebracht. Ik zou graag een vraag stellen aan onze broeder. Ik zou hem willen vragen of hij zelf al de voorschriften van de vrijmetselarij in acht heeft genomen. Ik doe in het bijzonder op zelfhervorming en zelfreiniging... Ik, ik weet dat ik onwaardige hartstochten heb. Ik heb daartegen gevochten. Onze rapporten doen vermoeden dat u ze niet overwonnen hebt. Een mens is maar een mens. Inderdaad, ja. Toch valt u ons aan op menselijke zwakheden. U hebt een vrouw, broeder. Bent u met haar samen? Nee, ze heeft mij bedrogen. Toch is de vergeving van hen die tegen ons gezondigd hebben... een der geboden van God en de vrijmetselarij... Hebt u geprobeerd u met haar te verzoenen? Nee, zij heeft mij geschreven. Maar ik kon er niet toe komen haar te antwoorden. Wordt mijn voorstel aangenomen? Nee, broeder, dat wordt het niet. Verwijder eerst de balk in uw eigen oog... alvorens te proberen de splinter in andermans oog te verwijderen. Een bezoek aan mijn weldoener Jozef Bazejev bracht geen troost... En tenslotte besloot ik in wanhoop weer met Helene te gaan samenwonen. Begrijp goed dat we alleen in naam als man en vrouw samenleven. Ik kan niet aannemen dat je dat als een verlies zult voelen. Wat je ooit voor me gevoeld hebt was minder dan niets. Wat ik voor jou voelde is verdwenen. Wat ben je hoffelijk, Monsieur Marie. Ik heb in onze hereniging toegestemd... omdat het geloof dat ik nu beleid het me onmogelijk maakte te weigeren. We hoeven elkaar niet vaak te zien. Dit huis is groot genoeg om gescheiden te kunnen leven... Ik neem de bovenverdieping en de rest is voor jou. Geloof me, Pierre, dat we weer samen zijn zal jou ook goed doen. Ik kan voor je ontvangen, al je vrienden zijn hier. Zelfs die stuggevorst André is een succes. En de Rostovs worden spoedig verwacht. Ik zal je huis tot het middelpunt van de uitgaande wereld maken. Ah, graaf, wat zult u trots zijn op het succes van uw vrouw. Ja, inderdaad. Ik hoor dat jonge mannen boeken lezen... ...voor ze naar een van haar ontvangst te gaan... ...zodat ze wat te zeggen hebben. Oh, wie in? Vertelt een van zijn verhalen. Daar moet ik naar gaan luisteren. Hoe kunnen ze zeggen dat ze knap is? Ze is dom. Het schijnt dat ze de meest zinloze en kinderachtige dingen kan zeggen... ...en iedereen is verrukt. En hebt u Napoleon werkelijk ontmoet in Erfurt? Ja. Wat vond u van hem, gavin? Hij is in alle opzichten een veroveraar. <laughs> Gavin, waarom zegt u ons niet wat Napoleon van u dacht? Hoe kan ik dat nu? Hij heeft het me niet verteld. Maar u weet wat hij gezegd heeft. Uh, misschien wel, maar... Laat mij het vertellen, Gavin, Bezoekhoorn. Ah, mon page. Uh, kent u allen luitenant Boris troubert ja, ja, Maar hebt u werkelijk met de keizer van Frankrijk gesproken? We hebben samen gedanst. En daarna maakte hij de beroemde opmerking over onze mooie gravin. Mag ik het zeggen? Ja. Ik laat het aan u over. Ik moet met Pierre spreken. Wat was het? En Napoleon kuste de hand van zijn charmante partner, leidde haar terug naar haar plaats, ging naar een van de leden van zijn gevolg, zuchtte en zei... C'est un superbe animal. Oh. Hoe ik kan ze die gekke bezoek of ooit getrouwd hebben? Maar mijn beste jongen, heb je dat dan ooit opgemerkt? Alle knappe mannen hebben lelijke vrouwen... en alle mooie vrouwen hebben domme mannen. Mijn vrouw is bijzonder lelijk. Kun je niet net doen of je je een beetje amuseert? Dat wordt hier gekletstig. Ik kwam om je wat te steunen, maar ik kan beter verdwijnen. Nee, nog niet. Boris Trubetschkoi wil je wat vragen. Wat dan? Dat weet ik niet, maar hij zei dat het belangrijk was. Daar komt hij al. Denkt hij bij mij in de gunst te komen door jou als intermediair te gebruiken? Pierre. Oh, Boris. Mijn man gaat juist weg, maar hij heeft nog een minuutje voor je. Dank u, monsieur. Dat is een grote gunst. Er zijn hier genoeg andere en hooggeplaatste bezoekers... die u gunsten zouden kunnen verlenen. Maar deze niet. U bent, dat weet ik, een hooggerespecteerd lid... van de broederschap der Vrijmetselaars. Ik ben lid, ja. Ik zou heel graag tot de orde toetreden, meneer. Zou u mij willen voordragen? Mijn vrouw noemt hem Montpage. Is hij haar midden, Ik kan wel raden, meneer, waarom u aarzelt. De meeste leden zijn, geloof ik, vermogende mannen zoals u. Rijkdom is niet essentieel. Bereidheid om anderen te helpen... en het verlangen een godvruchtig leven te leiden zijn belangrijker. Daarom vraag ik u mijn voorspraak te willen zijn, meneer. Ik weet dat ik geen betere zou kunnen hebben dan u. Ontwapend, ontwapent me zoals u iedereen ontwapent... Wilt u mij aanbevelen, graaf? Goed dan, en nu moet ik gaan. Dank u, graaf. Ik ben u zeer erkentelijk. Ik droeg Droubetskooi voor en was zelf de rhetor. Tijdens de ceremonie koesterde ik voortdurend een gevoel van haat tegen hem. Het leek me dat hij alleen maar lid van de broederschap wilde worden... om in de gunst te komen van de invloedrijke leden van onze lorven. Toen ik daar stond met het ontblote zwaard... Ik kwam plotseling de herinnering aan Doeloghof bij me boven. Werd ik ook door deze man, die nu voor me stond, bedrogen. Het scheen me toe dat hij me uitlachte en ik had zin mijn degen in zijn blote borst te stoten. De kandidaat moet zich nu buigen voor de poorten van de tempel. Zodra de inwijding afgelopen was, ging ik weg. Ik probeerde te bidden, maar ik kon niet. Meer dan ooit voelde ik me alleen. God had mij verlaten en ikzelf was daar misschien doorzaak van maar ik wist dat ik zou omkomen in mijn eigen losbandigheid als hij me volkomen in de steek liet. Sonja, hou op met uitpakken en kom eens kijken. Je hangt ook altijd uit het raam. Wat is er nu te zien? Van alles, mensen en rijtuigen. Kom toch. De financiële toestand van de Rostovs was niet verbeterd in de twee jaar die ze op het land hadden doorgebracht. Overmand door schulden was de enige uitweg voor de graaf om te solliciteren naar een officiële betrekking in Petersburg. En zo zijn dochters en Sonja een laatste kans op nog wat plezier te geven. Heb je ooit zoveel mensen gezien als in Petersburg? O, Sonja, wat zullen we een plezier hebben! Heeft papa je verteld dat we naar een bal gaan waar de tsaar ook zal zijn? Stel je eens voor dat hij met mij zou dansen. Stel je voor, Natasja Rostov dansend met het zaar. <laughs> Praat niet zo dom. Kom liever eens helpen. Het is niet dom. Iedereen zegt dat ik kraardig uitzie. Het zaar zou me best kunnen kiezen. De enige met wie je misschien zult dansen is Graaf Bezukov. Nou, dat vind ik ook best. Ik mag Pierre graag, al is hij ook een beetje dik. Oh, Sonja, kijk eens. Wat is er nou weer? Er houden twee hele mooie officieren stil voor onze deur? Ze geven de teugels van hun paard aan Petrov. Ik geloof dat het luitenant Berk is. Oh, Berk. Wie interesseert zich nou voor die man? Niemand behalve Vera. Zie jij wie die ander is? Boris! Onze Boris! Natasja, kom terug. Zo gedraag je je niet. Wacht tot hij wordt aangekondigd. Als u hierheen wilt komen, heren. Wie kan ik zeggen? Lieutenant Berk en Lieutenant Droebetskoy. Boris! Wat? Ken je me niet meer? Oh, Boris. Is het Natasha, Ben ik zo veranderd? Ik herinner me je als een klein meisje. Nu, nu ben je een mooie jonge vrouw. Mag ik ook niet delen in uw herinnering, gaf weer, Natasja? Oh, bonjour, luitenant Berk. Mama en Vira zijn in de salon. Breng de luitenant binnen, Vaska. Je wilt met me meegaan, meneer? Ik zou ook graag mijn opwachting maken. Ja, ja, ja, dadelijk. Ben je knap? Geloof niet dat ik ooit zo'n knappe man heb gezien. Oh, Natasha. Zijn alle vrouwen in Petersburg verliefd op je? Ben jaloers op ze? Je bent mijn eerste aanbieder geweest. Dat was jaren en jaren geleden. Bedoel je dat het niet meer geldt? We veranderen. We veranderen allemaal. Ik had werkelijk met Berk mee moeten gaan in je moeder. Waarom? Hij heeft iets heel belangrijks. Ik zou een goed woordje voor hem doen. Gaat hij Vera een aanzoek doen? Oh, ik hoop het zou heerlijk zijn om van haar af te zijn. Natasja? Oh, ze is lang zo leuk niet als Nicolai en Sonja. Zit altijd wat aan te merken. Misschien omdat ze zo oud is. 24. Zeg niet tegen Berk dat ik dat gezegd had, dan zou hij het misschien niet vragen. Berk heeft al lang geleden besloten. De eerste keer dat hij je zuster zag, zei hij tegen me: Dat meisje wordt mijn vrouw. Oh ja? Wat grappig. Dat meisje wordt mijn vrouw. En hoewel ik niet wil pochen, moet ik toch vermelden dat ik twee decoraties kreeg in de Finse oorlog? Voor dapperheid, madame. Oh, Ja. En mijn superieuren zijn zo vriendelijk om over mij te spreken als een jonge man met een schitterende toekomst. En wilt u Vera meenemen naar Lijfland? Oh, volstrekt niet, Ravin. Rusland is mijn tweede vaderland. En ter terwille van haar ben ik blij te kunnen zeggen dat ik een verzekerde positie heb in de Moskouse en Petersburgse uitgaande wereld. Luifland, daar komt overal, mama. Ik wil niets liever dan het geluk van mijn dochter. Maar u zult wel begrijpen dat ik eerst met mijn echtgenoot moet spreken. Oh, maar natuurlijk, Ravin. Wanneer mag ik op een antwoord, Hoop? Morgen. Heel graag. Het is heel vriendelijk van u, maar niet te lang in spanning te laten. Ik moet zeggen dat ik op iets beters voor haar gehoopt had. Wie is die Berg? Niemand heeft ooit van hem gehoord. Hij is een gentleman, Ilya. Al is hij van lageren, kom af. En we moeten de feiten onder ogen zien. Vera is 24. Ze is overal mee naartoe geweest, maar niemand heeft er ooit een aanzoek gedaan. Hij wil misschien niet zoveel geld hebben. Met iemand uit onze familie trouw is tenslotte op zichzelf al een soort bruidschat. Inderdaad. En we hebben nog andere kinderen om aan te denken. En Vera is verliefd op hem. Ik zou hem een promesse kunnen geven. Over een paar jaar betaalbaar. Daar zal hij wel mee tevreden zijn. Maar in dit opzicht werden graaf Rostoffs verwachtingen teleurgesteld. Vergeef me, graaf, dat ik de zaak te beden breng. Met al die voorbereidsel is het u ongetwijfeld ontschoten... Maar nu het huwelijk zo dichtbij is, meen ik dat de kwestie geregeld moet worden. Natuurlijk, natuurlijk. Ik apprecieer je zakelijkheid. Je zult tevreden gesteld worden. Ziet u, graaf, als ik niet zeker weet hoeveel Vera krijgt, zou ik de affaire misschien moeten afbreken. Je bedoelt je terugtrekken? Alleen ter wille van haar, graaf. Als ik haar zou trouwen zonder de middelen om haar te onderhouden, doe ik verkeerd. Ja, ja, ik begrijp het. Het strekt je tot eer. Zullen we zeggen, een promesse voor 80.000 roebel? Ik zou mijn nieuwe leven beter kunnen regelen, meneer, als ik 30.000 contant zou krijgen. 30.000? Of op zijn minst 20.000 gaaf. En dan een promesse voor 60.000. Ja, ja, heel goed. Maar excuseer me, beste kerel. Ik zou je 20.000 geven en een promesse voor 80.000. Maar graf... Ja, ja, ik sta erop. Nu is de zaak geregeld. Vera was getrouwd. Niet zonder een zeker gevoel van onbehagen en verlegenheid van de kant van haar ouders... alsof ze zich schaamde niet genoeg van haar gehouden te hebben... en blij te zijn van haar af te zijn. Maar opnieuw deed de liefde haar intreden in het huis van de Rostovs. Boris Drubetskoy raakte weer onder bekoring van Natasha, en hoewel hij heel goed besefte dat een huwelijk met haar... een meisje zonder geld, zijn carrière zou vernietigen... staakte hij zijn bezoek aan Helene en bracht hele dagen bij de Rostovs door. Boris, nu moet je iets heel liefs bedenken om in mijn album te schrijven. Kun je niet een versje maken? Major Denisov heeft dit voor me geschreven? Uh, verleidster, zeg mij welk verlangen mij tot de gulden snaren dwingt, zodat mijn hart eerst zonder zangen opnieuw tot in mijn vingertoppen zingt. Vind je dat niet mooi? Zou jij ook zo'n gedicht kunnen schrijven? Okay. Ik ben geen dichter. Doet het niet toe als je maar iets leuks schrijft. Plaag, Boris, toch niet zo kunt. Plaag hem niet. Ik ben alleen... Oh ja, die is bedacht laten eens zien. In liefdevolle herinnering... aan het vriendinnetje uit mijn jongenstijd. Boris Drobetskoy En nu moet ik je verlaten. Anders kom ik te laat voor de opera. Zien we je morgen weer? Ja. Ik bedoel... Misschien, ik ben er niet zeker van. Oh, Boris. Goed dan. Au revoir, Horevra, Natascha. Kom een beetje vroeg. O, oh mama. Ik vind hem nog altijd even aardig. Waarom zou ik toch zo lang niet aan hem gedacht hebben? Dat is heel begrijpelijk op jouw leeftijd, liefje. Wat een grappig zinnetje heeft hij in mijn boek geschreven. Een liefdevolle herinnering aan het vriendinnetje uit mijn jongestijd. Het klinkt alsof ik dood ben. Waarom kust u mij mama? Omdat ik van je hou kind. En ik hou van u mama. Ik hou van iedereen. Van u, van papa, Nikolai, Sonja, Petja en Boris. Ja, ik hou weer helemaal van Boris. even binnen. Ik wil met u praten. Oh, wat is uw bed lekker warm. Ik wou er, dat ik altijd bij u kon slapen. Wat is er vanavond met je? Het is Boris. Daarom ben ik gekomen. Mm -hmm. Hij is aardig, hè? Vindt u hem niet aardig? Ja, natuurlijk. En jij hebt hem het hoofd op hoog gebracht. Hè? Dit kan ik zien. <laughs> wat wil je van hem? Je weet dat je niet met hem kan trouwen. Waarom niet? Omdat hij arm is. En een bloedverwant. En omdat je niet van hem houdt. Hoe weet u dat? Ik weet het, kind. Het is niet goed. Maar als ik wil... Natasja, ik ben het ernstig. Praat geen onzin. Wat doe je nou? Kus uw hand tussen de knokkels. Vind nou. je dat niet leuk? Januari, februari, nee, maart, april... Boris moet een rijke vrouw trouwen. En als men hem zo intiem ziet met jou... kan je dat schaden in de ogen van andere jonge mannen... die ons bezoeken... En bovenal, je pijnigt hem voor niets. Misschien heeft hij al een geschikte en rijke partij gevonden... en nou is hij gek van jou. Dat is niet ver, Natasja. Ik ga met hem praten. Nee, mama, doe dat niet. Laat hem komen als hij dat prettig vindt. Niet om te trouwen, maar zomaar. Hoe? Zomaar, kindje. Gewoon, zomaar. Meer niet. <lacht> Gewoon, zomaar. Wat een onzin. Nou, niet lachen. Het <lacht> oh, hele bed <lacht> U bent net als ik. Lachenbek. bek. Maar mama, is hij erg verliefd? Wat denkt u? Is er ooit iemand zo verliefd op u geweest? Hij is aardig. Heel erg aardig. Maar niet helemaal mijn smaak. Hij is hoe smalletjes. Net als de klok in de eetkamer. Wat een onzin. Ja, dat is hij. Smalletjes, weet u. En grijs. Lichtgrijs. Wat een onzin praat je toch? Begrijpt u het heus niet? Mm -hmm. Nicolai zou het wel begrijpen. Iedereen heeft zijn kleuren. Neem nu Pierre. Die is blauw. Mm -hmm. Donkerblauw en rood. En hij is vierkant. En je vlucht ook al met hem. Mm -hmm. Niet echt. We vinden elkaar aardig. Wist u dat hij vrij met was? Mm -hmm. Dat heb ik ontdekt. Hij is mooi. Donkerblauw en rood. Gravelletje, ja, je slaapt niet. Ik kan je horen praten. Dat is je vader. Maak dat je wegkomt. En maak Sonja niet wakker stilletjes hè. Ja, slaap lekker mama. Mm -hmm. Lieve mama. Wat een kind. Pierre donkerblauw en rood, wat een onzin. Ilja, liefste, je bent laat. Tamelijk. Er waren een paar interessante mensen op de club. Je hebt toch niet de hele avond gekaard? Nee, nee, een paar uur maar. Hè. Ik heb bijna niets verloren. En ik hoorde van iets, een, een betrekking. Een goede? Er is geen salaris aan verbonden, maar het kan misschien tot iets leiden. Deze dingen nemen tijd, liefste. Maak je niet ongerust. Ik ben wel ongerust, Ilja. Ik kan er niets aan doen. Ik, ik, ik ben zo bang voor onze kinderen. Sonja? Slaap je? Oh ja, je slaapt. Je slaapt altijd. Oh, ik wou dat ik iemand had met wie ik kon praten. Die begreep wat ik allemaal voel van binnen. Zelfs mama begrijpt het niet. Al probeert ze net het is heerlijk om zo knap en zo charmant te zijn. Daar is ze, die Natasha Rostova. Het is ze knap, bijzonder knap. Ze is ook buitengewoon intelligent en ze zwemt. prachtig paard en haar stem het is werkelijk een prachtige stem. Oh, het leven is heerlijk. De volgende dag had de gravinne gesprek met Boris... En daarna liet hij de Rostovs met rust. Zit toch stil, alsjeblieft. Ja, maar het zit niet goed. Ja, wel, laat me we de strik nu vastmaken. Natasja, ben je nog niet klaar? Het is al bijna tien uur. Ja, Natasja vindt dat er haar niet goed zit. Hoe die schiet niet daar, Sonja. Je hebt hem te laag gedaan. Dat maar... mij het wel doen. Ja, zit stil, Natasja. 31 december 1810. Oudejaarsavond. De avond van het grote bal en het souper om middernacht. Waarbij ook de tsaar zou aanzitten. Zo, nou zit je haar prachtig. Ik kom er nog niet meer aan. Oh, wat bent hij toch knap, mama. En die ziet er zo mooi uit. Ik wou dat ik dat wijnkleurig fluweel kon dragen. Jonge meisjes dragen wit en niet staat ze beter. Kom, Natasja, sta eens op? Ja, draai je zo. Nou, je ziet er charmant uit. Jullie zien er alle twee heel lief uit. Waar is de parfum, Sonja? Hier. Zijn jullie nog niet klaar, meisjes? Dadelijk, papa. Oh, nou ben ik mijn mantel kwijt. is hemelse wil. Mijn vaaier en mijn handschoenen. Hier zijn ze. Kunnen nooit zelf iets vinden, kind. Ik ben klaar. U kunt binnenkomen, papa. Wel, machtig. Zien we er allemaal niet mooi uit? Ja, inderdaad. Maar jullie moeder ziet er het mooiste uit. Ja. Hmm. Nee, nee, nee. Je moet me niet kussen, anders kruk je mijn jurk. Je ziet er ook keurig uit, papa. U moest altijd zo'n blauwe rook dragen van die witte zijde kousen. Vindt u ook niet, mama? Gaan jullie mee? We moeten bij de Torida tuinen aangaan om madame Peronska op te halen. Kan ze niet met ons meeging, die pinnegouwe feeks? Natasja! Ze is heel arm en heeft geen eigen rijtuig. Maar ik vind het niet erg als mensen arm zijn, maar wel als ze hatelijk zijn. Wie het eerste beneden is, Sonja? Natasja, denk aan je jurk. Oh dat gekke kind. Natasja was op weg... Naar haar eerste grote bal. Oh, wat een mensen. Hoe komen we er ooit door? Kijk eens naar al die bloemen en al die spiegels en die luchters. Blijf dichtbij, me, lieve. We moeten proberen vooraan te komen om het zaag te zien arriveren. En die japonnen. En al die juwelen. Zie je het, ja? Was Nicolai maar hier, hè? Ja, nou. Dat is de Hollandse gezant, zie je wel. Naar wie gaan al die heren nou heen, madame Peronskaya? Ja? Waar? Waar bedoel je, kind? Daar, bij de deur. Nu kunt u haar zien. Weet je dat niet? Dat is de koningin van Petersburg, gravin Bezoekova. Alle mannen jong en oud maken haar het hof. Ze is mooi en geestig. Ja, ze is mooi. Mooi op een manier die ik nooit bereiken zal. Maar ik geloof niet dat ik haar aardig vind. Ah, hij is er ook. Wie, madame? Haar echtgenoot, de vrijmetselaar. Oh, wat een zonderling. Zet hem naast een vrouw en hij ziet eruit als een clown. Pierre. Oh, hij is al voorbij. Moet hem niet volgen, mama hij heeft me beloofd danspartners aan me voor te stellen. Later kunt, later. Er komen nog steeds mensen bij. Zie je dat jonge meisje en haar moeder? Daar, daar bij de ingang. Wie zijn dat, madame Koronska, ja? Twee van de meest begeerde vrouwen van Petersburg. O, zo? Al is het meisje ook zo lelijk als de nacht. Het zijn Julie, Karagina en haar moeder. oh ja? Het meisje is een schitterende partij. Een miljoenen erfgenamen. Haar twee broers zijn gesneuveld in de oorlog. En zij krijgt alles. Kijk, wij gaan naar ambidders. Ze laten geen tijd voorbij gaan. Mama, kijk eens. Boris is erbij Oh ja, je neef besteedt plotseling veel aandacht aan Wie zou het hem ook kwalijk nemen? Hij is arm en hij moet voor zijn toekomst zorgen Weet je wie die andere man is? Nee Dat is Anatole Kuragin Bezoek of zwager Een van die twee zal Julie krijgen, let op mijn woorden Oh, laten ze toch niet zo duwen We zullen onze plaatsen nog kwijtraken Mama Ja, liefje Daar is nog iemand die we kennen Vorst André Bolkonski. Ach ja. Weet je nog wel, hij logeert de nacht bij ons in Ottaranoi. Ken je hem? Ik kan hem niet uitstaan. Hij is zo trots. Net als een vader. Kijk eens hoe hij de dames behandelt. Er praat er eentje tegen hem en hij draait zich om. Hij zou van langs krijgen als hij mij zo behandelde. zei zij. Opzij dames, alstublieft. Achteruit, alstublieft, heren. Je had gelijk. Hij is knap. Wat buigt hij mooi. En wat lacht hij innemend. Stel je eens voor dat hij mij voor een dans zou vragen. Gravin Rostowa, mag ik de eer hebben? Heel graag, uwe majesteit. Natasja, maak een buiging. Oh, wat vreselijk. Ik vergat het bijna. Nu gaat het zaadbal openen. Ja, dat dacht ik wel. Hij gaat met onze gastvrouw dansen. Iedereen neemt zijn plaats in. Ben jij gevraagd voor deze dans, Natascha? Nee, madame Peronskaya. Ja. Oh, dat is jammer. Het is zo'n mooie kans voor de mannen om je te zien. Daar staat je neef Boris met Julie Karagina. Hij heeft haar het eerste, zie je wel. Is het mogelijk dat niemand me vraagt? Is het mogelijk dat geen van al die mannen notitie van me neemt? Ze schijnen me niet eens te zien. En als ze het doen, kijken ze alsof ze zeggen wil... Die zoek ik niet. Ze is de moeite niet waard. Nee, het is onmogelijk. Ze moeten weten hoe graag ik dans, hoe prachtig ik dans en hoe heerlijk het is om met mij te dansen. Achteruit, laat u alsjeblieft achteruit heren. We staan al helemaal tegen de muur. Alleen dus allemaal vreemd. Niemand stelt belang in ons. Mama, wat wil haar? Dans je niet? Adolf en ik dansen later wel, mama. Er is nog tijd genoeg. Ze had haar man kunnen vragen met mij te dansen als ze zelf niet wil. Of Boris zou me gevraagd kunnen hebben, al wilde hij ook niet met me betrouwen. Het is vreselijk als ik de hele avond met mama en Sonja tegen de buur moet staan. Ik zou willen huilen, maar dat moet ik niet doen. Ik moet net doen alsof ik het leuk vind. We hebben wordt André. voorgesteld om morgen de eerste zitting te houden van de raad, hoewel... André! Pierre! Ik heb je al die tijd gezocht. Je danst toch zo graag? Ik heb nu een protégéetje voor je. Oh ja? Uh, excuseer me, Baron. Wij maken dit gesprek later wel eens af. Op een bal moet je dansen. Uh, waar is ze, Pierre? Daar De jonge Rostova. Gavin Rostova. Natasja. Ken je haar? Ja, een beetje. Ja. Vraag haar dan. Het is haar debuut. Ik geloof dat ze nog niet gedanst heeft. Natuurlijk. Dank je, André. Ik moet niet te veel lopen. Misschien gaat hij naar iemand anders. Gravin Rostova. Mm -hmm. Ik vraag me af of u zich mij nog herinnert. Ik had het genoeg een dag bij u en uw echtgenoot in Eltra door te brengen. Jazeker, Forst Wat prettig u weer te zien. Mag ik u aan mijn dochter voorstellen? Ik heb de eer haar al te kennen, Gravin. Als de Gravin zich onze korte ontmoeting nog kan herinneren... O oh ja, heel goed. Ik voel me gevleid, Gavin. Want het was een vervelende zakendag. Maar nu heb ik het genoegen u op een bal te ontmoeten. Mag ik u om deze wals verzoeken? Ja, heel graag. U danst prachtig, Gavin. Niet zo goed als u, vorst André. Dat ben ik niet met u eens. Zullen we de zaak afmaken door te zeggen dat we allebei voortreffelijk zijn? Ja. Ziet ze er nu stralend uit? Vreemd dat zoiets gewoon als ten dans gevraagd worden zo'n verandering kan teweegbrengen. Ze is niet mooi volgens de gewone standaard. Maar haar jeugd, haar onschuld, haar verlegenheid maken haar onweerstaanbaar. Maken dat je een, een speciale zorg en tederheid voor haar voelt. Vorst Andrie? Ja. Oh, niets. Je had niet gedacht dat ik zou dansen? Nee. Waarom niet? Wel, in, in Otranoi leek u zo ernstig. Alsof het idee van dansen of zoiets te frivool zou zijn. In Otranoi was dat ook zo. Weet je wie me veranderde? Nee. Jij. Ik? Het, het was iets dat je zei. En nou je erbij gepraat? Niet tegen mij, tegen je nichtje. Sonja? wat, wat zei ik dan? herinner je wat een prachtige nacht het was? Jouw kamer was juist boven de mijne... en je zat op de vensterbank en keek naar de hemel. En je zei... Oh, God, wat betekent dat allemaal? Al die schoonheid. Dit wonder. Ik herinner het me. Er was een grote, volle maan. En alles was zo licht. Ik was moe en gedeprimeerd. Ik had me uit het leven teruggetrokken. Ik zou er graag een eind aan hebben gemaakt. Maar jij die naar de wereld keek met alle extase en vreugde van de jeugd. Jij wekte iets. In. Jij deed me alles met nieuwe ogen zien. Jij en jij alleen deed me inzien dat het leven nog de moeite waard was. Daar ben ik blij om. Bent u nu werkelijk gelukkig? Veel gelukkiger. En op dit ogenblik heel gelukkig. Wil je nog eens met me dansen? Oh ja, zo vaak u me vraagt. En dat zal heel vaak zijn. Op maar nu zie ik dat de ander op je wacht. Natasja, je moet met me dansen. Graf in Rostova, u moet mij aan uw dochter voorstellen. Oh. Wel, daar hebben we voorstand drie. Hoe gaat het u, mijn beste? Goedenavond, graf Rostova. Danst u niet? Ik heb het grootste deel van de avond gedanst, voornamelijk met uw dochter. Ik was in de kaartkamer. Ah, dag lieve. Waar is onze kleine Natasje. Die danst. Daar, zie je Oh, ik moet zeggen dat ze zich schijnt te amuseren. Uw dochter wordt door de hele zaal bewonderd, graaf. Ik hoor dat ik haar vaker naar Petersburg kon meenemen. Bent u hier voor enige tijd vast? Voor een hele tijd, ja. Dan moet u ons eens bezoeken, hè, liefste? Met heel veel genoegen gaan. Daar komt Natasja. Dank u voor de heer Gavin. Het was heerlijk. O, oh, papa, ik heb nog nooit in mijn leven zo genoten. Goed zo. Nu zullen je moeder en ik laten zien wat de oudjes kunnen. Kom, lieve. Natasja, je moet even gaan zitten. Oh nee, mama, alsjeblieft niet. Ik hoorde dit bal eeuwig duurde. Ik zal morgen uitslapen, dat beloof ik u. Kom mee, lieve. Kom mee. O, oh, Natasja. Voorstel André heeft beloofd dat hij ons komt bezoeken. Heus? Daar ben ik blij om. Meent u dat werkelijk? Waarom niet? Je bent zo'n belangrijk man. Ik zal gauw en dikwijls sporen. Daar komt dat troepje jonge mannen weer op je af. Ja. Mag ik ze tegenhouden? Ja, natuurlijk. Ik zei toch dat ik zo vaak met u zou dansen als u me vroeg? Hoe oh, daar is Pierre. Pierre, is het niet heerlijk? Wat?